12 uur. Btc de Jong met het NOS journaal. Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de 250.000. Dat heeft de Johns Hopkins University berekend aan de hand van cijfers van verschillende overheden. In de Verenigde Staten vielen al bijna 70.000 doden door corona. In het Verenigd Koninkrijk en Italië is het aantal overleden coronapatiënten tot boven de 30.000 gestegen. In totaal zijn ruim 3,5 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd, waarvan bijna 1,2 miljoen in de VS. Duitse aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een agent van de Russische militaire inlichtingendienst. Er wordt volgens Duitse media verdacht van een grootschalige inbraak in de computers van het Duitse parlement in 2015. zo wisten het netwerk van zo'n 20.000 computers binnen te dringen en hebben zeker 16 gigabyte aan data gewist, waaronder duizenden mails van parlementsleden. De 29-jarige Rus wordt door de Amerikanen ook verdacht van een hekaanval op de antidopingautoriteit WADA. En de diefstal en publicatie van e-mails van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in 2016. Brillenwinkels van Pearl en Iwish schatten dat de omzet in april met 30% procent is gedaald. De eigenaar van de winkels verwacht dat de omzet voorlopig laag blijft. De internetverkoop van de opticiense is met 85% gestegen. Er worden vooral contactlenzen verkocht. En de Chinese topzwemmer Sun Yang tekent beroep aan tegen de schorsing van acht jaar. De regerend wereldkampioen op de 200 meter vrije slag lag in 2013 dwars bij een dopingcontrole. Zijn begeleiders zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd. Op het WK van vorig jaar, waar zo'n twee keer goud won, werd hij vanwege de dopingzaak door andere zwemmers genegeerd tot zijn grote woede.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 En ja, ik was natuurlijk heel klein. Maar een van de dingen die je dan vreemd toch herinnert. is dat in de keukenkastjes. daar zat gewoon duinzand in. Dat was. Uh, ja, overal zat duinzand uh, in. Dat, dat, dat was. Nou, niet, niet dat, er dat was gewoon, wordt, nee. het erin gestoken was. Maar er dus zat gewoon oh, dus helemaal geen vloer onder. Oh, er zat geen vloer onder? geen vloer onder. Ik dacht dat het gewoon verstuiving nee, was nee, of zo. Nee, Net nee. zoals je boter nee. allemaal altijd het zand had. En, als je en, uh, en da, dat huisje, dat uh, had één kraan in de keuken.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 En, um, een geheimje. Daar zijn een, we gek klein, op. een klein, klein, klein geheimje. Ja, Pieter, ja, jouw man, ja. eh, Pieter. En ik hebben waarschijnlijk in ons vorige leven een Bijbelvertaling gemaakt. En dat weet je niet. En dat nee. vind ik wel leuk om even te zeggen. Dat de, de Staten statenbijbel die is gemaakt en vertaald door meneer Pieter Keur. Nou.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 Dankjewel, uh, Daan. En, en dankjewel, uh, Wouter, voor dit gezellige muziekje. Het is dan wel klassiek, maar het is wel heel vrolijke muziek ja, van onze ja, meneer Mozart. Hè? Ja. Uh, ik wil even tegen de luisteraars zeggen. Luisteraars, uh, wij zitten te praten met Wouter Keur, uh, huisarts in uh, Sertogenbosch, huisarts in Rusten, maar. Ja.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 En die kwam het begin van de week met een boekje bij mijn moeder. En dan kwam hij opnemen wat mijn moeder nodig had. En dat bracht hij aan het eind van de week. Zo dat kun je toch niet meer voorstellen. Ja, maar dat, de, de, de, dat, dat de heeft de firma uh, Leek. Want ja. uh, ik heb hier ook Kees Leek gehad. Ja. Die hadden dan ja. uh, de 4 is 6 ja. in Noord. He, ja. Op de hoek van de Helmenstraat Toen Pieter en ik daar woonden, ging ik er natuurlijk naartoe. Maar toen ja. wij verhuisden naar de Willemineweg ja. ja. In 1971 kwam ja. hij nog met een boekje. Ja? Ja, dat is nog heel lang zo geweest. Maar vroeger kwam natuurlijk...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 Uh, dat heette uh, toen de, uh, net de Hanni Schafschool, dat was Meningschool C, eh, School A op de Hoge Weg. En dan had je hier het, uh, de school bij het gemeenschaphuis was, die is afgebroken. En dat was uh, School B, en dan had je de Hanni Meningschool dat was C. En uh, dat was meneer Van Ekeren, was het hoofd. En uh, meneer Bruinsma, herinner ik me nog, en Sterrenburg was ook zo'n. Uh,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 maar je kreeg wel, uh, werd in ieder geval ons verteld, laat alles liggen. Want er lag nog vrij veel munitie, hè? En als kind ben je natuurlijk alles meenemen. Hoor. Nieuwsgierig. Ja, uh, alles is, meenemen, in je zak stoppen. Uh, ja, voor dat, de verzameling. Ja, dat, uh, en boven ons, dat weet ik nog, daar woonde een inspecteur van politie, Dauma. En nou, die. die, die wist daar natuurlijk alles van en die waarschuwing ook altijd nooit iets oppakken. Laat alles liggen. Dat is. Uh... Yep.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 P 448. En daar wou ik dan een stukje van laten horen. Oké, okay, Dan. We gaan naar...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 Op de stoep naar die voordeur... om zijn boterham suiker te krijgen. Also, hè, hoe dieren kunnen leren? Die hè? kunnen dat, uh, <lacht> hè? maar ja, wat ik op die tijd nog weet, liep er natuurlijk veel uh, die hoge weg over naar school, naar die handelsgassen. Auto's had je niet. Dat was heel rustig allemaal nog. De enige die geloof ik toen nog een auto had, was die inderdaad, die dokter Tegela, die had zo'n. Zo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 Het was van het Wapen, Piet van oh, het Wapen. Ja. ja, Piet van het Wapen. Hier, wat hier vlak nog naast zit. Dat was ja. een broer van Frans Kopen, maar was een hele grote, grote man. En uh, ja, um, die, uh, Frans Kopen was ook uh, verantwoordelijk voor de begraafplaats. Dus ik kwam ook met mijn grootvader dus als kind heel vaak op de begraafplaats. En dat had ook iets vertrouwds. Dus als je daar als kind, dan vind je dat niet eng. en dan dus, nee. uh, ben ik daar uh, veel geweest. Nou, dat is toch wel uniek. Want in die ja. tijd werden kinderen eigenlijk van begraafplaatsen geweerd. Want ja. uh, mocht je zelfs ja. niet tot, nou ja. ik weet niet hoe ja. oud, uh, ja. niet mee naar een begrafenis. Precies, uh, ja. Hè? Precies ja. En uh, ja, dat was natuurlijk... De, de, en nou, dan, de, dan spreken we toch van, ja, van, de, ja de, de andere begraafplaats was gesloten. Die was al, alleen nog een begraafplaats ja, bestaat, op, bij ja. de ja. Noorderduimweg. Precies, ja.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 He was a famous trumpet man from Chicago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 En uh, de laatste die dat heeft gedaan... dat is Bob Petrovic geweest. En die zat, maar nu die ijssalon... meen van Carni zit, hè? Dat is, uh, nee, uh, uh, uh, Girardi. Uh, Girardi, ja. Maar zijn moeder... Die, uh, die zat na de oorlog op de Grote Krocht...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 Dat, uh... En uh, des, daar, als je daar rondloopt, en ik loop daar zelf ook uh, graag rond... Uh, dan zie je inderdaad uh, burgemeester Beekman, dokter Gerk, ja. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja. meneer Blauwboer. Uh, Blauwboer, Blau Blau Blau dat was een drogist. in de ja, Weet in je de, had... dan, mevrouw Blauwboer? Ja, maar tante Ans Blauwboer, kijk... De, de, um, haar man was in uh, of althans door longontsteking uh, yeah. gestorven. Uh, nadat hij uh, kou had gevat bij het uh, kabelwachtlopen. Ja, ja. He. Dat, dat ja. was dus ja. ingesteld door de Duitsers. Ja. En je moest ja. dus dan de, de, ja. tegen sabotage ja, ja. de, de communicatiekabels en wat er ook was uh, beschermen. <coughs> dus Tante was uh, weduwe. Zij wonen, had de zaak op 46. Onze zaak zat op 50, Halterstraat 50. En toen mijn moeder uh, weduwe werd onverwacht uh, in november 1944... toen mijn vader dus uh, overleed... Ja, toen hebben die twee vrouwen ontzettend veel steun aan elkaar gehad. Oh, ja, ja. En iedere zaterdagavond kwam tante Ans dus bij ons. Ja, ja, ja, ja ik denk... Oh, Als zij wel, dat van het witte zilveren, witte, witte, zilveren haar precies. met zo'n knotje Ja, in precies, nek. ja. Nou, zo herinner ik mij er ook nog, ja. ja.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 Van de ja. steenkolenhandel. Ja, ja. Die kwam dan ook. En dan ja. speelden we dus spelletjes. Ja. En tante Hans zorgde voor de, de fiches. De pot. Ja. Ja, ja. Dus dat waren allemaal van die kleine ja. snoepjes. Dat was ja. En die hebben natuurlijk ja. heel veel steun aan elkaar ja. gehad. Bij moeder en tante Hans. Ja, dus, ja, ja, ja. ja ik noemde haar dan tante, tante Hans. Tante ja. En ik zie er dus ja. als een oude dame met zilvergrijs haar. Maar nu je het nou toch over een, een, een, een droogist hebt. Want dat had zij.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 Dat weet ik nog. Veters zat helemaal in de knoop. Dus ik maak uiteindelijk maand met mijn schoen onder die douche. Want anders was je tijd om. Was je tijd om wat je moest een korte tijd toen. Dat dat, uh, ja. Ja, ik kan nou is... je weet het niet meer voorstellen. Ik bedoel ik kom nou naar een huis met twee badkamers. Maar dat je vroeger zat je in huis en dat was niks. Eén nee, een kraan. een kraan? Dat was koud alles. Water. En koud water. En in de winter werd, werd, werd er een tijl neergezet want water bevroor. dat water uh, bevloor. Zo, zo ging dat.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 Ja, en dat, uh... Nee, maar uh, in die tijd, de eerste jaren, dat was alles op de bon, je weet het wel, ja. die, die, die distributie moest, weet, moesten we naar het postkantoor en dan kreeg je zo een bonkaart ja. en dan kon je zoveel brood krijgen, dat kun je helemaal niet meer voorstellen. Dus, yeah. Nee, want de jonge lui, uh, een... die denken dat uh, na de oorlog het ja. meteen eigenlijk alles opgelost was, ja. maar dat is helemaal ja. niet zo. Ja.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 want it, maar misschien als ik het rond. We're gonna hang out the washing on the sea blind. Have you ended the dirty washing mother dear? We're gonna hang out the washing on the sea blind. Cause the washing day is here. Maybe wet or fine We'll just ride along Without a can We're gonna hang out The washing on the Siegfried line If that Siegfried line's still there Mother dear, I'm writing you From somewhere in France Hoping this find you well Sergeant says I'm doing fine A soldier and a heart This is the song that we all sing, this song make you love. We're going to hang out, the, the washing, washing on the secret line, have you any dirty washing on the deer? We're going to hang out, the washing on the secret line, cause the washing day is... If that sea tree lies still there weer geluisterd. Flanagan en Ellen. En straks gaan we nog naar Vera Lynn. Helemaal nostalgische muziek, ook voor mij. En uh, uh, Bouter. Uh, we, hebben, ja, we zijn al bijna aan het laatste blokje. Ja, toe ja. Dus uh, nou, uh, vertel ja, nou nog eens even wat je ontzettend op nou, ja, je uh, ja, hart hebt. Ik, wat, het uh, is uh, altijd een probleem om Zandvoort te bereiken. Ik zeg altijd tegen mevrouw ik heb net zoveel tijd nodig om in Haarlem te komen van de bos of van Haarlem naar Zandvoort. Het laatste stukje, want...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 Jammer dat die, dat die tram, dat een prachtige sneltram kunnen zijn. Dat is natuurlijk schitterend geweest. Ja. Dat nou, is naar nou, mij een vergissing, uh, voor, historische he? vergissing geweest. Dat ja. is, uh, nou, ik denk maar wel is dat goed. iedereen het daar... Of althans, ja, het groot ja. niet iedereen. Je mag natuurlijk niet generaliseren. Nee, maar nee. toch wel heel veel ja. mensen het daarmee eens zijn. Ja. He? Ja, Want het dat openbaar is het. vervoer uh, ja. is daardoor ernstig ja. uh, aangetast. Ja. En je ziet ja. de trein, vrij vrije ja. tracé...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 En dat meisje woonde, en dat is nu afgebroken, in dat oude kinderhuis op de hoek, naar, bij, naast het oude politiebureau. Daar ging die trap af. Ja. Uh, en dan was daar de postkant, Juist, en daar was een kinderhuis, ja. en daar zat zij. Dat, uh, dat weet ik weet nog heel goed. En dan ging je uh, vaak daarna, en dan ging ik naar mijn oma, die zat natuurlijk dus ook allemaal dichtbij op de.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 En ja, dat, dat, dat was zo lekker. Want dat werd op een oliestelletje ge gemaakt. Hè, en dat zat uren te sudderen. Ja, gort met stroop, hè? Ja, en dat, ja als dat, ik dat, dat tegen Pieter zeg, stroop. Dan ja. zegt hij, daar hoort suiker in. Maar voor mij hoort er ook. Net zoals kapucijnen, ja. uh, en, en bruine, dat, bruine bonen met ja, stroop. Ja, een ja, beetje dat, karamelachtige uh, smaak. Uh, ja, door het uh, eindeloos lang inkoken op dat oliestel.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 Ja. ja, dus dat. Uh, maar ja, dat zijn allemaal nu vergeten uh, beroepen. En vergeten uh, dingen. Ja, dat, uh, en als je dat uh, ik, ik zeg, dat was, dat was zegt mijn mevrouw die zegt, nou het, uh, het lijkt wel af je uit de vorige eeuw bent. Ik zeg, ja, dat klopt ook. Ja, ik zeg, we en ook uit de vorige eeuw. Het gaat ook over de vorige eeuw. Ja, dat, maar het is ook zo, dan, want uh, ik bedoel dat vergeten de mensen gewoon dat het na de oorlog armoedroef troef was. Het was ja. natuurlijk, het was beter dan in de oorlog, hè, omdat ja.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 Ongelooflijk, dat, ja. dat kun je je niet meer voorstellen. Nou, we, we zijn hier uh, het Nassauplein en over de Hogeweg. Kan je je nog meer uh, winkels herinneren uh, van waar jullie vroeger kwamen of uh, die bij jullie thuis leverden? Nee dat, dat, nee, dat... Nou ja, we hadden het en, over Warmedam en over Balk en over en de, de drogist ja, en de drogist. over Knotter, de... Ja. Ja.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 Uh, ik heb het wel eens overwogen, maar ja, mijn kinderen wonen daar allemaal in de buurt en uh, ja, dat is. Het is toch anders. Ja, maar, uh... maar je bent hier vaak. Ik ben hier vaak, ja. Want bij iedere gelegenheid, de babbelwagen, ik, ik, eh, het ik ben, museum... Ik, eh, uh, ik ben hier, uh, ben hier vaak, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat klopt. Dus het contact met Zandvoort is in al die jaren niet verloren gegaan. Dat is niet verloren gegaan. Je, hey, je hebt ook een nee. tijd in het genootschap, daar hebben we elkaar uh, leren kennen we in het tijd, GOZ. Uh, ja. En uh, ja, jouw kennis van Zandvoort is fenomenaal. Zeker voor iemand die uh, dus eigenlijk vanaf 52 niet meer in Zandvoort woont. maar dan Dank je